Uur. Het los journaal Door Alt Megens. Artsen tegen wie een onderzoek loopt vanwege mogelijke medische missers... moeten tijdelijk op non-actief worden gesteld. Dat is een voorstel van de VVD. De partij wil met een reeks maatregelen de veiligheid van patiënten verbeteren. Daarmee kunnen volgens de VVD zo'n 1600 tot 2300 sterfgevallen per jaar worden voorkomen. VVD-Tweede Kamerlid Mulder wil ook dat het medisch tuchtrecht en het beroepsgeheim op de schop gaan is om de patiënt te, te beschermen, maar het medisch beroepsgeheim is er niet voor om de arts te beschermen als hij een fout heeft gemaakt. En er blijft een rechtelijke toetsing uh, om het medisch uh, beroepsgeheim te openen. Dus wij, wij zorgen dat de privacy gewaarborgd uh, blijft, maar het kan niet zo zijn dat een arts zich achter het beroepsgeheim verschuilt om een misser te camoufleren. Bij een ongeluk met een auto en een vrachtwagen op de A20 bij Rotterdam... is vanochtend een dode gevallen. De snelweg is ter hoogte van het plein in beide richtingen afgesloten. De politie over het ongeluk. Ja, ik heb begrepen dat er heel veel brokstukken op de weg liggen... en dat er een behoorlijke uh, schade is. Uh, nogmaals, de, de vrachtwagen staat in brand. Uh, de, de, het slachtoffer van uh, de personenauto, die helaas is overleden... die zal zometeen uh, natuurlijk ook geborgen moeten worden. Dus het is wel echt een flink ongeval... Uh, waar we op dit moment onze handen vol aan hebben. De ANWB verwacht vanochtend een chaos op de weg. Het is niet duidelijk wanneer de snelweg bij Rotterdam weer open gaat. Mogelijk zometeen meer hierover in de verkeersinformatie. Deeltijdstudenten hebben de afgelopen jaren... veel te makkelijk een hbo-diploma gekregen. Vooral bij private instellingen als LOI en het NCOI... was de studielast veel te laag. Dat staat in een onderzoek dat de Onderwijsinspectie vandaag presenteert... waar de Telegraaf en de Volkskrant al over schrijven.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 Een paar uur later werd de man onwel en moest hij naar het ziekenhuis. En hij is er nu slecht aan toe, zegt voorzitter Oost van voetbalclub Buitenboys. Op dit moment uh, heel slecht. Ik uh, kan er op niet zo heel veel over zeggen nog. En dat is meer om uh, respect richting de familie en uh, uh, zijn kinderen en zijn vrouw. Maar het gaat op dit moment uh, echt heel slecht. De drie arrestanten zijn 15 en 16 jaar oud. De daders zijn geroyeerd en het hele team is door de club uit de competitie gehaald. Buitenboys heeft aangegeven om aangifte te doen. Het weer bewolkt vanuit het zuidwesten trekt een gebied met neerslag over het land. In het westen valt regen, in het oosten is er vanmiddag kans op sneeuw, gevolgd door regen. Drie graden wordt het in het oosten, zes in het westen. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nu nog 19 files. Nu wordt het zojuist al zo uitgebreid in het nieuws. Bij Rotterdam is de A20 dicht. Vanwege een ernstig ongeluk. Richting Hoek van Holland is de afsluiting bij het knooppunt... ...Tabrechtseplein. En die gaat nog een uurtje of 4 à 5 duren... ...voordat de weg daar weer open is. De A20 richting Gouda moet aan het eind van de ochtend weer open gaan. Nou, in beide richtingen staat het niet alleen vast op de A20... ...bij Rotterdam daardoor. Maar ook al op de A12 in de richting van Den Haag bij Gouda omdat je daar niet kan kiezen voor de A20 in de richting van Rotterdam. Verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam kan omrijden via Den Haag... over de A12 en de A13. Maar verkeer vanuit Utrecht kan ook omrijden via Gorkum. Ga ik golven, duiken, boogschieten, zeilen, tennissen, fitnessen, surfen... of ga ik gewoon lekker helemaal niets doen? Ja, dat is Vakantie met Club Robinson. Boek nu.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 Sven Kokkelman. De overheid moet er niets van hebben, maar verzekeraars proberen het opnieuw. Een overstromingspolis. Johan Cruijff, stom verbaasd over zijn ontslag bij Chivas in Guadalajara. Horen we zo van Jaap de Groot van de Telegraaf. 1 op de 15 artsen heeft een alcoholprobleem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 Al sinds de watersnoodramp van 1953 is er discussie over een overstromingsverzekering. Het Verbond van Verzekeraars probeert het nu weer ingevoerd te krijgen, maar de overheid vindt het haar taak om schadevergoedingen uit te keren na natuurrampen. Leo de Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van het Verbond van Verzekeraars. Waarom wilt u dat zo graag, een overstromingsverzekering? Ik dacht juist altijd dat die verzekeraars dat niet wilden. Nou ja, die hebben daar heel lang uh, ontzettend uh, ja, tegenaan zitten. Omdat het natuurlijk een enorm groot risico is. Maar uh, tegelijkertijd, uh, we zien natuurlijk ook gewoon klanten die die vraag hebben. Uh, en u moet ook bedenken dat dit ongeveer het enige land is in Europa... wat geen verzekering kent. En ja. Ja, wij zien het ook wel als onze taak om mensen goed te verzekeren. Ja, maar dat zegt de overheid vervolgens ook. Doet de overheid niet goed dan? Nou nee, in zoverre. De. de overheid zegt dat eigenlijk uh, niet. De overheid heeft een wet tegemoetkoming schade bij rampen... die op basis van een politieke beslissing na een ramp wel of niet kan uitkeren. Dat is heel erg onzeker. De overheid zit dan overigens ook vaak met van hoe regel je zo'n grote schade... En wij hebben juist ook vaak, nou ja, ook wel positieve feedback gehad van de betreffende ministeries. Die Ze zegt van nou: het zou op zichzelf heel mooi zijn als dat risico kan worden overgenomen door de markt. Ja, maar sinds de watersnood van 1953 heeft de overheid die taak juist op zich genomen. Omdat voor die tijd het allemaal wel te verzekeren was. maar al die verzekeraars zo ongeveer failliet gingen door die watersnood. In heeft het er inderdaad om gespannen. Daar heeft u gelijk in. En uh, dat tekent maar weer eens dat het een enorm groot risico is. Een cumulatierisico, zoals het heet. Van tientallen miljarden in Nederland. Uh, en de overheid kon toen niet heel veel anders dan het risico op zich nemen. O, dus met name het risico natuurlijk van het bouwen van goede dijken. Uh, maar ook het uh, soms uitkeren, zeg maar. Maar dat is... Ja, in wezen is dat natuurlijk op dit moment een ongedekte cheque of een blanco cheque, om het maar zo te zeggen. Er zit geen begrenzing aan. En het is hoogst onzeker hoe dat afloopt. Ja, toch wordt het telkens tegengehouden door de overheid. In 1996 probeerde het verbond Uw Verbond dus samen met het kabinet een fonds op te zetten, gebaseerd op een wettelijk verplichte toeslag op de premies. De Raad van State die haalde daartoe een rode streep doorheen, omdat uh, schade door natuurrampen een exclusieve overheidsverantwoordelijkheid was in de ogen van de Raad van State. Ja, en uh, daarna, vlak voor het uitbreken van de kredietcrisis, hebben we nog eens geprobeerd met de overheid gezegd van zou je hier toch niet. Oh, het toen op verzoek van de overheid. Hè? Niet op ons verzoek in beide gevallen die u nu noemt. Uh, maar we zijn nu zoveel verder dat we zeggen, nou weet misschien kunnen we het wel gewoon alleen als markt. Uh, wij nemen 19 december uh, in principe een bindend besluit aan voor ons leden om dit te verzekeren. Uh, en we vragen dan eigenlijk ook helemaal.. Ja, eigenlijk al eigenlijk niks meer dan de overheid, alleen mentale support. Hè. Je wilt dit ook niet invoeren zonder enige support van de overheid. Maar we hebben geen wetswijziging meer nodig. En dat is dus anders dan de vorige twee keren. Ja, goed. Uh, is het ook niet zo dat u graag de premies omhoog wil doen? Uh, zodat je een verzekering uh, creëert die eigenlijk bijna nooit hoeft uit te keren? Nou, dat zegt u, maar er zijn genoeg mensen in Limburg, maar ook op andere plekken in Nederland, zoals Wilnes, die wel degelijk uh, een zeg maar natte voet hebben gekregen. En ja, de, de afgelopen tijd, jaren. Tijd in zeker, en we gaan een tijd in van klimaatverandering. Dat is ook voor iedereen duidelijk. Ja. Uh, dus het is bepaald geen verzekering zonder risico's. Er wordt er internationaal ook niet tegen aangekeken. Nee, maar terug naar het eerste deel van mijn vraag: wilt u niet gewoon de polisvoorwaarden omhoog doen? Dus ook de premie? Dit zal, dit zal enige premie kosten. Maar onze berekeningen, we zijn er ook, ook nog mee bezig, is dat dat zeer beperkt zal zijn. Omdat je dit in solidariteit zeg maar, uitrolt over Nederland. Uh, ja, maar als je in Drenthe woont waar het zelden of nooit overstroomt... waarom zou je dan moeten betalen voor iemand die in een uiterwaarde woont... in, uh, in de Betuwe bijvoorbeeld? Nou ja, de vraag is of je in Drenthe dan toch bij een flinke overstroming niet geconfronteerd wordt met die gevolgen. Hè? Je bedrijf kan elders zitten of andere bedrijven kunnen bedrijfsschade hebben. De infrastructuur kan, zijn, kan worden zijn aangetast. Maar natuurlijk is het zo dat je dan minder risico hebt. Dat geldt overigens voor veel risico's in verzekeringen. Ja. En de vraag is of je dat dan niet in solidariteit met elkaar zou moeten opbrengen. Maar is de premie dan voor iedereen hetzelfde? Dus ook iemand die in een uiterweide woont met een grotere kans op overstroming? Nee, we denken wel aan enige vorm van differentiatie. Hetzij in de premie, hetzij in de eigen risico's. En uh, daar uh, is natuurlijk meteen ook de pijn misschien voor de overheid. Die zegt uh, iedereen uh, gelijk, alle monniken gelijke kappen. Uh, als er overstroming is, dan betalen wij het uit. Nou, de overheid moet u nu bedenken, heeft gewoon een, een risico op de balans staan van de overheid... waarvan ze zelf niet weet hoe groot dat is. En die is op zichzelf niet, uh, nou, niet rauwig om als we dat overnemen hoor. Maar geldt het dan uh, ook voor aardbevingen bijvoorbeeld? Dat is in het verleden wel eens gedacht van, zouden we dat niet moeten meenemen? Met name in de hoek van Noordoost-Nederland. Uh, waar het overstromingsrisico juist wat kleiner is, zou je kunnen denken aan die gasbevingen. Zeg. Ja. En daar kijken we nog naar. Dat is niet uitgesloten. Oké. Okay. Want? Nou ja, dat weten we nog niet. Dat zoeken we nog uit. Hè. Kunnen we dat combineren? Maakt het het een aantrekkelijke pakket. Kunnen we dat risico technisch aan? Je ja. moet zich voorstellen dat we hier denken aan een pot van 5 miljard euro... Uh, dan moeten we ook internationale herverzekeraars uh, van over de hele wereld achterkrijgen. Dat ziet er goed uit, maar als je dat combineert met zo'n soort risico... is even de vraag ja. Ja, of je de boel niet compliceert. Uh. Maar waarom wilt u dat dan? Want u zegt net zelf... Uh, de kans op uitkering is niet denkbeeldig, uh, de af, uh, gebaseerd op de afgelopen jaren. En uh, in het noorden van het land zijn dus ook van die aardbevingen... Uh, zij het op beperkte schaal door die gaswinning. Um, wat is uw belang eigenlijk als u weet dat u moet gaan uitkeren? Ik weet niet of ik de vraag helemaal goed begrijp. Kijk, de vraag is uh, of je uh, zou moeten volstaan met een pot zeg maar, van 5 miljard voor overstromingen. Daar kun je al heel wat mee doen uh, in Nederland. En in de afgelopen jaren is ook aantoonbaar gebleken dat er een aantal uitkeringen zouden zijn geweest. Ja. Uh, maar je weet ook dat in Noordoost-Nederland mensen met een ander onverzekerbaar risico zitten. Althans op dit moment namelijk vanwege die gasboringen. En de vraag is of je, laat ik zeggen, vanuit klantperspectief beide, beide zaken in één keer zou kunnen oplossen. Of dat je dat uh, apart zou moeten doen. Nee, maar ik heb het over uw perspectief. Uw hobby is toch bij voorkeur niet uitkeren? Nee, dat is denk ik iets te stereotyp ingestoken, als ik zo vrij mag zijn. <laughs> Uh, en zo zitten verzekeraars er niet in. Uh, een van onze kernwaarden is zekerheid bieden. En je weet hier gewoon dat je mensen kunt helpen met een verzekering. Uh, daar, daar bestaat ook een bedrijfstak van, dat heet Verzekeraars. Ja. Uh, en ja, laat ik zeggen, daar dat, dat proberen we natuurlijk gewoon ons best te doen om dat aan de klant te bieden. Ja. Goed, um, de overheid uh, geeft vooralsnog geen soegen. Hoe groot is nou de kans dat het nu wel lukt? Nou, de overheid is minder negatief dan u denkt. Die kijken hier met heel veel belangstelling naar. Er is ook vorige week een congres over geweest. Ja. Uh, wij hebben ze op dit moment ook niet meer nodig... voor het vormgeven van de oplossing. Uh, de kans is vrij groot dat dit lukt. Het is natuurlijk nog wel een enorme klus. Dit richt je niet zomaar op. We zijn hier nogal een jaar mee bezig. Ja. Maar 19 december nemen we toch het principe besluit. Uh... 19 december. Hou ons op de hoogte. Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Ik dank u wel.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 Ja, de omstreden neuroloog Janssen Steur van het Medispectrum spectrum Twente... is bepaald niet de enige dokter met een verslaving. Zo heeft één op de 15 artsen ter wereld een alcoholprobleem. Blijkt uit cijfers van de British Medical Association. Onder het pseudoniem Philip de Smet doet een aan alcoholverslaafde huisarts... zijn verhaal in Succesvol, maar verslaafd. Gemaakt door Ingeloe Stol. Twee flessen port op een avond...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 Morgen in de serie succesvol maar verslaafd. Verslaving werkt als een automatisme. Dus het is geen kwestie meer van willen, maar een kwestie van moeten. Hoort u dus morgen in een nieuwe bijdrage van Ingeloe Stol. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen kro.nl. Straks Johan Kruijf verbaasd over zijn ontslag in Mexico. Eerst nu het ochtendumeur, hier is Henk Westbroek. Ring, ring, why don't you give me a call? Een paar jaar geleden belde ik me suf met het buitenland... en aan torenhoge telefoonrekening bedacht ik impulsief... wegwezen bij die KPN. Ik sloot me aan bij Tele 2... en als ik via die club met de vaste lijn naar Engeland, Australië... of zelfs naar Delfzijl belde... dan kostte me dat maar een fractie meer dan helemaal niets. Dat ik voor de administratieve verwerking van het een en van het ander elke maand een euro of 28 bovenop de pakweg 2,71 euro kale belkosten betaalde, daar kon ik mee leven. Tot al mijn verre belcontacten overleden en in de hemel is geen telefoon of weer in de buurt kwamen wonen. Vier maanden geleden toen mijn belkosten gedaald waren naar een paar losse centen per maand en de administratieve verwerking van het niet bellen kostbaarder bleek dan van het wel bellen, bedacht ik. Wegwezen bij dat Tele2. Je stuurt aan een opzegbriefje dat je reuzehandig, via het internet juridisch correct geformuleerd, kunt downloaden. Geen reactie. Wel een nieuwe rekening van Tele2... die ik toch maar betaalde en vergezeld liet gaan... van een versbriefje waarin ik ze eraan herinnerde... al opgezegd te hebben. Opnieuw geen reactie, anders dan een volgende rekening... die ik, om van het eventueel gezeur af te zijn, maar weer betaalde. Op de digitale overschrijving vermeldde ik wel... dat het echt de laatste keer was dat ik ze geld overmaakte waarna een nieuwe rekening van Tele2 volgde... en ik nog maar eens een mailtje stuurde naar hun klantenservice. Onderdeel van de Tele2-klantenservice blijkt te zijn... dat op mailtjes, net als op brieven, ook geen enkele respons volgt. Anders dan een bozige aanmaning om die laatste rekening met spoed te betalen. Vandaag kreeg ik van Tele2 een brief waarin staat... Je betaalt nu die laatste rekening, of anders sluiten we je op 4 december af? Het zal wel als een dreigement bedoeld zijn... maar ik ervaar het puur als een Sinterklaas-surprise, Want het is precies wat ik wilde, afgesloten worden. Henk Westbroek, morgen het ochtendtumeur van Mart Smeets. Henk begon er al mee, Henk Westbroek dus. Ring ring van ABBA. Nou ja, we dachten, laten we dat dan maar overnemen. Ook ABBA dus. Gimme, gimme, gimme. We gaan terug naar 1979. En zo gaat het nog even door. Abba, gimme, gimme, gimme. Het is vijf voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. Johan Cruijff, dames en heren, is ontslagen als adviseur bij de Mexicaanse voetbalclub Chivas. Cruijff was door de enthousiaste eigenaar van die club, Gorda La Gara, daar was het, als verlosser binnengehaald. Maar na negen maanden is de liefde blijkbaar weer bekoeld. Je hebt de Groot, uh, journalist bij uh, De Telegraaf, chef Sporthuis, zelfs en vertrouweling van Johan Cruijff. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Uh, heb jij Cruijff al gesproken eigenlijk? Ja, een half uur geleden, maar. Uh... Hij weet helemaal van niks. Hij weet dus van niks. Wel... Hij, uh, hij is zelf nu ook aan het uitzoeken wat er aan de hand is. Want hij werd vanochtend wakker uh, luisterde naar het nieuws en hoorde hetzelfde wat wij hebben gehoord. Ja, dat is een beetje merkwaardig. Is hij in Nederland of in Spanje trouwens? Nee, nee hij is in Spanje. Maar er is dus twee weken geleden ongeveer hetzelfde gebeurd. Met, uh, toen het persbericht werd, uh, werd uh, het verspreid dat hij adviseur van de Chivas Los Angeles was geworden. Ja. Waar hij dus ook niks vanaf wist. Dus dat is een beetje een uh, curieuze situatie. Ja, heeft het een met het ander te maken eigenlijk? Ja, dat, uh, dat is gespeculeerd. Want dat, dat weet hij ook niet. Hij zei tegen mij ook net van... Uh, hij is Een week of drie geleden is hij er geweest. Toen hebben ze eigenlijk de grote lijnen neergezet... voor de reorganisatie van, uh, van de club. Voor uh, wat, wat zeg maar in 2013... Uh, Eigenlijk in gang zou worden gezet. Ja, nu hoor je, lees je een persbericht van ja, vanwege tegenvallende prestaties. Maar dat was eigenlijk primair zo'n opdracht, niet eens. Nee, nee, zijn opdracht was namelijk om die club weer uit het dal te krijgen en een toekomstplan te maken, toch? Exact. En die was, uh, dat plan was drie weken geleden, is dat helemaal, uh, helemaal afgerond. Ja, ja dus het heeft er zelfs een beetje schijn van dat de eigenaar denkt nou weet je wat ik heb uh, het plan is binnen ik heb mensen die dat uit kunnen voeren dan nou hoef ik hem niet geval geen uh, twee jaar door te betalen want hij, uh, hij was vrij duur dat weet ik wel <laughs> hoe duur nou wel zeven zijn voor de comma, op jaarbasis want hij ze wilde hem aanvankelijk als trainer hebben ja, nou, daar had hij helemaal geen trek in. En dat was echt een waanzinnig bot. Ik denk dat er nooit een Nederlandse trainer geweest is die dat uh, bedrag ooit op tafel heeft gekregen. Ja. En toen zijn ze met, een, met, met dit voorstel gekomen, waarbij er ook heel veel geld uh, mee omging. En uh, ja, ik denk dat hij op een gegeven moment toch iets, uh, iets bedacht heeft van. Nou, dit wordt me te veel, maar uh, ja, nogmaals, het blijft gespeculeerd, want uh, ja. niemand weet precies wat er aan de hand is. Nee, nou ja, om nog even verder te speculeren, zou het ook iets te maken te kunnen hebben met de aanstelling van John van Schip als trainer daar, omdat ze hadden gehoopt daar in Guadalajara op een type als rijkaart? Ja, zou ook kunnen. Kijk, en die tegenvallende prestaties, waar je, wat dan in de persberichten staat, ja, dat is ook een beetje raar, want ze stonden natuurlijk stijf onderaan. En uiteindelijk hebben ze gewoon de play-offs gehaald. Waarbij ze eigenlijk boord van de latere finalist Toluca verloren hebben. Dus ja. dat was ook niet. Er zijn geen grote aankopen gedaan. Dus het is eigenlijk van een, ne van een hele negatieve situatie. Ja. Hebben ze uiteindelijk toch de play-offs gehaald. Dus ja. dan zal er weer iets in de persoonlijke sfeer gebeurd moeten zijn. Maar nogmaals, het is uh, raden. Kruif weet dus van niks. Nou, ja, nou je, zou, je zou zeggen: uh, als Kruif uh, wordt ontslagen, dat je iemand in ieder geval van die statuur toch wel even op zijn minst persoonlijk op de nou, hoogte stelt. Dat, lijkt me dus ook, maar ik, ik, ik, ik dacht echt, ik, ik had het net uh, aan de lijn en hij zei, ook, ja, ik, hij zei, wat, is zei, nou, hij zei, weet jij wat? Ik zei, nou ja, nee, ik zeg, ik belde jou eigenlijk op om te vragen wat, of jij wat wist. Ja. Maar eh, dat is zoveel dat het gesprek dus. Goed. Ja, dus, de ene bindt helpt de andere de winter doorzak, maar zeggen op de ja, manier. Ja, ja. Dus hij, is, hij, hij is nu aan het uitzoeken, onze correspondent. Ja, ja, ja. Nou, ja dus, ik ben heel benieuwd wat de uitslag van dat onderzoek is. Uh, in ieder geval is die eigenaar, uh, dat is een vitamine magnaat, die man heet Vergara, toch? Gorgen? Ja, ja Gorgen Vergara. Ja, ja, ja. Die heeft natuurlijk op zichzelf al een punt dat die club is uitgeschakeld... en de eerste ronde van de play-offs niet heeft gehaald. Ja, maar het was, het was vrij verrassend, hoor. Dat zo in de situatie waarin ze zaten, dat ze überhaupt de play-offs nog hebben gehaald. Want ja. ze hadden echt, geloof ik een wedstrijd of 7, 8 op de rij niet meer gehaald. Maar dat was ook de insteking. Dat was echt uh, de bedoeling was om in 2013 uh, echt de reorganisatie in gang te zetten. Op basis van eigen uh, opleiding. Uh, want er stond ook weer dat het uh, discussie zou zijn... Dat, ...dat Vergara zou de jeugdopleiding willen en Cruijff zou dan uh, grote aankopen willen. Nou ja, dat is, dat is helemaal een broodje aan verhaal. Juist. Dus er is heel veel gespeculeerd. Ja. Ik, ik, ik vraag me alleen af, wat ik net al zei, of het een en ander te maken heeft met dat Chivas Los Angeles verhaal... Waar... Waar dus met zo'n bombarie bekend werd gemaakt dat Cruijff euh, adviseur zou zijn, ja. waar die dus ook niks van af wist. Juist, Chief USA is dat in de Major League. Hè? Ja, ja. Goed, nou ja, laten we even afwachten. Uh, Volg het nieuws, dames en heren, op de site van de Telegraaf, zou ik zeggen. En anders uh, mocht er tot morgenochtend een, een, een, geen duidelijkheid zijn, meld je vooral weer bij ons. Ja, alsjeblieft. <laughs> helemaal goed, he, helemaal goed. Oké, okay, dankjewel voor je tijd nu. Yo. Dankjewel, okay. Jaap de Groot was dat, ja. dames en heren. Het is half elf, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op karo.nl. Zometeen lijn 1, geen verbinding met de bus. Zometeen hopelijk wel. Dus nu meteen naar het nieuws met Doorhand Meegens. Radio 1, het NOS-journaal.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 ...tegen wie een onderzoek loopt vanwege mogelijke medische missers op non-actief worden gesteld. Dat is een van de maatregelen die de partij voorstelt om de veiligheid van patiënten te verbeteren. Met dat pakket kunnen volgens de VVD zo'n 1600 tot 2300 sterfgevallen per jaar worden voorkomen. De A20 bij Rotterdam is afgesloten ter hoogte van het plein vanwege een ongeval vanochtend. Bij dat ongeluk met een auto en een vrachtwagen kwam vanochtend een automobilist om het leven. Meer hierover nu van de ANWB. Inderdaad, ANB-verkeersinformatie met vooral uh, nieuws over Rotterdam. Want de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... die is inderdaad dicht bij het knooppunt de Brechtseplein. En dat blijft voorlopig ook wel zo. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas in het begin van de avond weer vrij kan worden gegeven. En dat betekent dat het een hele drukke avondspits gaat worden vanavond rondom Rotterdam en rondom Den Haag. Dat is de meest gebruikelijke omleidingsroute. Andere kant op, op de A20 richting Gouda, is de afsluiting ook nog bij het knooppunt de Brechtseplein. Maar die moet over een klein half uur weer open gaan richting Gouda dus. Op uh, de omleidingsroute nu vanuit Utrecht naar Den Haag is. Uh, vanuit Utrecht naar Rotterdam moet ik zeggen, is via Den Haag. Over de A12 en de A13. En, maar je kan ook kiezen voor de route via Gorkum als je vanuit Utrecht naar Rotterdam wil. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Tussen de knopen te Ewijk en Paalgraven staat 5 kilometer. Dit is Radio 1 NTR. Lijn 1, hier is Jeroen Willaert. Eva Jinek gezien met Mark Rutte. Maxima en Mick Jagger wilde nachten in New York. Wordt bombardement Jan Smit fataal? Het zou zomaar op de covers van de bladen kunnen staan allemaal. Allemaal verzonnen, maar het maakt wel nieuwsgierig. Zo was het vier eeuwen geleden ook al. De gouden eeuw van het klappen was het toen. Over de oranjes, over rijke zakenmensen, over bestuurders. Roddels. Klappen, het blijft een maatschappelijk fenomeen. Heeft u nog roddels of bent u er helemaal tegen? Bel met mij 0800 1121 0800 1121. Hashtag lijn 1 of lijn 1 apenstaatje ntr.nl. Muziek. Muziek. Bemoei je niet met me leave, me. leave me alone, Michael Jackson. Nou, die heeft een partij in de bladen gestaan. En ver na zijn dood slaagt hij er nog steeds in. We zitten in Horen in het Westfries Museum. En daar is sinds dit weekend de tentoonstelling Roddel en Achterklap uit de Gouden Eeuw te zien. Gans onbehoorlijk en schandaleuziek. Ben Holthuis, jij bent uh, echt een kenner van nu. De gouden eeuw van de roddelbladen van de 20e eeuw is er een beetje af, of niet? Nou, de gouden tijden... Is hier dichter bij de microfoon? De gouden tijden van de roddelbladen is voorbij, ja. Die is inderdaad voorbij. We hebben geen taboes meer om over te roddelen. De taak van het brengen van privénieuws is overgenomen... door de serieuze bladen, door andere media als televisie, als sociale media. Dus de superoplagers van de bladen, dat is echt verleden tijd geworden. Ik zei het net zo al, van Eva Jinek, gezien Jinek. Rutte, ja, nou ja, dat, kan dat is typisch zo'n truc van zo'n rollenblad. Want hij zat gewoon bij haar op de bank in een televisieprogramma. En Maxima en Mick Jagger zullen best wilde nachten hebben gehad in New York. Maar niet met elkaar. Nee, maar ik weet ook niet waar je deze uh, kreten vandaan haalt. Want die zijn te flauw voor tegenwoordig. Daar trapt niemand meer in. Oh nee? Oh, ik, nee. Moet, ik ben niet geschikt voor koppen maken ik denk bij de bladeren. Ik denk het niet. <laughs> dat is ook een vak apart, moet ik eerlijk zeggen. Om nog mensen te triggeren en om mensen nieuwsgierig te maken... en, en, en te appelleren aan dat... Uh, aan de hang naar uh, privénieuws. Ja, nou ja, ik heb er toch eens even afgelopen weekend uh, een studie van gemaakt. Uh, jouw story heeft het over estel, huwelijk in de cel... Uh, Badr Hari. Har -hari uh, eh, Bakker Harry, Volgens mijn col columnistenvriend vriend Rob Hoogland van de Telegraaf. Volgens een insider. Ze kan niet wachten. En op de privé. Wesley en Jolante. Is de droom nu voorbij. Gaat erover dat uh, Inter een arm voetbalclubje is geworden. Dat Wesley niet meer kan betalen. Ja, moi, nee. Ook geen daverende koppen. Hè? Nee, maar herstel is natuurlijk wel het onderwerp van dit moment. Dat, dat, dat houdt de mensen bezig. Dat houdt de pers bezig. Waarom? Want zij schrijft. Van ongelooflijk goede romans. Nee, is uh, een nee. rest van tophits? Nee, dat is juist. Uh, of is het slechts uh, die achternaam? Nee, Estelle heeft zichzelf een ster gemaakt door te trouwen met Ruud Gullin, door zich te gedragen als een ster, door op de Rode Loper te komen, door met haar baby in het nieuws te komen, door met vriendjes in het nieuws te komen. En dan komt de scheiding en dan wordt ze verliefd en dan praat ze openhartig over. Dus ze maakt zichzelf wel een ster. En dan ben je. Uh, een object om, of, of een mens of een persoon om over te roddelen. Ja. Ad Geerdink, directeur hier van het Westfries Museum... bedenker van uh, deze schandelijke tentoonstelling. <laughs> uh, zou Estelle wat zijn geweest voor prins Maurits destijds? Nou, dat had zomaar gekund, ja. Uh, uh, Maurits was zelf uh, uh, niet getrouwd... maar hij hield er uh, ver verschillende minnaressen op naar. Wel zes, oh, ja, ja. heb ik begrepen, ja. mijn vorige bezoek. De zes zijn er bekend... En uh, da, da, da, da, bij die zes vrouwen kreeg hij acht uh, bastaardkinderen. En uh, ja, dus uh, Estelle uh, zou zeker iets voor hem geweest kunnen zijn. Ja. Um, en nu is het Badr Hari. Heeft toch ook in de kwaliteitspers uh, Ben Holthuis... toch wel eens af en toe een opmerking gestaan als... ja, wat interesseert ons die man nou eigenlijk? Ja, dat en mij niet, bijvoorbeeld. Ik, ik weet niet of je dat zich afvraagt in de zogenaamde kwaliteitspers... maar de kwaliteitspers schrijft er wel over en breed uit over zes, zeven kolommen per dag. Ja, maar wat heeft een man voor, uh, voor enige betekenis? Nou ja, dat kun je van iedereen afvragen, maar hij is wel een wereldkampioen. Hè? Hij is, een, uh, hij is uh, vooral in het buitenland... Een grote naam. In een ook al omstreden tak van sport. Ja, maar dat zegt nog niks, want hij kan wel goed zijn. Er zijn natuurlijk ook goede kickboksers en aardige kickboksers... en kickboxers die op het rechte pad blijven. En dat hij dat niet is, is, een, is een, dat maakt hem ook dubbel interessant. Vriendje om over van te gisteren rollen. omgebracht? Ja, dat maakt het nog erger. Zo is de auto? Ja. Cocaïne? Dat, ja, dat maakt, het, dat maakt het allemaal nog bonter en, en, en mooier om over te kletsen. Fijner ook voor jullie? Fijner is wat van anders. scoren met Badder met Nou, uh, het maakt het wel boeiender, ja, ja. het leven. En uh, uh, ook moeilijker voor Estelle. Ja. alt gerding maken jullie nu de roddel uh, via de Gouden Eeuw... is even lekker gezorgd, dat heet Salon Vehig. Dat het mag. Nou, dat het kan. Het, nee, het, het, het leuke van roddel is... dat het je een hele aparte kijk geeft op uh, de samenleving van toen. We kennen natuurlijk allemaal de, de prachtige portretten... die uh, in die periode zijn geschilderd. Daar zie je uh, uh, de mensen zoals ze zelf graag wilden overkomen. Maar daar zitten allerlei... Wat, van... wat Rembrandt Groot heeft gemaakt, uh, Jan Steen... Al, al, maakte hij ook mooie portretjes van huishoudens en zo? Precies, Frans Hals, he, al, al die mensen die, ja, die waren opdrachtgevers. Dus die lieten zich schilderen zoals ze over wilden komen. En Rembrandt kwam zelf ook wel in, in de roddelmedia uh, van die dagen. Absoluut. Ook een willige... Um... Ja. Um... Nou ja, minaar zou ik maar zeggen. Nou ja, zijn affaire met, met Geertje Dirks uh, zou uh, in de huidige uh, roddelpers uh, zeker de aandacht hebben getrokken, ja. Uh, Salon Vehig, of netjes, uh, wat uh, zo'n eye-opener is van deze tentoonstelling... dat heb jij al Ben Holdhuis natuurlijk ook wel gezien... is wat voor een functie het, vervu het, het, ver, ver, het, uh, het vervulde destijds in de Gouden Eeuw. Uh, bladen als story, privé in het weekend bestonden nog niet. Er waren wel pamfletten en er was heel erg veel mond op ja, ja. Het was een sociaal bindmiddel, het was vermaak, maar het was ook dodelijk, Ben. Heb jij dat al gezien op deze tentoonstelling? Uh, nee, stelling? ik heb het ik eerder gezegd nog niet gezien. Maar uh, het is wel zo natuurlijk dat, dat roddel ontstaat alleen maar om, om je normen en waarden te toetsen. En dat gebeurde toen en dat gebeurt nu ook weer. En we moeten alleen uh, wel vaststellen dat de roddel een andere betekenis heeft gekregen in de loop van tijd. Uh, de roddelbladen worden roddelbladen genoemd, terwijl ze dat eigenlijk niet helemaal zijn. Want uh, kijk maar in de roddelbladen, uh, de tussensterren. Uh, uh, poseren voor de foto's. Ze vertellen hun verhaal. Het gaat eigenlijk alleen maar over huistuin- en keukendingen. Erg en... veel over nageslachten. Uh, de, de absolute Koning van de rol in Nederland, Henk van der Meijden... was ook uh, eigenlijk de schepper, bedenker van woorden als liefdesbaby. Nee, dat is Henk van der Meijden nee, niet geweest. Niet? Dat is later Hummy van der kreeg Hummie. geweest. Ja, die, heeft de lief, die heeft de liefdesbaby geïntroduceerd. En dat is ook weer een eigen leven gaan leiden. Je zoekt altijd weer naar nieuwe ingangen. En dat kon in de 60 en 70 jaar kon dat heel makkelijk. Want toen waren er heel veel taboes. Hè? Uh, uh, vrouwen die uh, alleen kinderen kregen. De bommoeders, werkende moeders. Uh, de sixties. De, ja, de, uh, de emancipatie, ja. vrij liefde. Ja, en, en, en dat was natuurlijk de basis, uh, uh, ook voor de normen en waarden te toetsen. Als je daarover sprak met anderen, met je buurvrouw of met je familie. Of, mm. En dan toets je wat, wat kon je daar zelf in betekenen? Wat, hoe ver kon je zelf gaan? En daar heeft Roddelen natuurlijk een hele goede functie gekregen. Van jou las ik in de jongste story een verhaal over uh, het derde huwelijk van Ben Kramer. Het spijt dat hij had van zijn eerste scheiding. Uh, buiten de pot gepist. Dat vond ik eigenlijk een heel keurig stuk. Nou ja, de, de, en dat heeft jou ook keurig te woord gestaan. Ja, en, en, maar dat wordt wel Roddel genoemd. Niet voor in de heg gelegen, Ben nee. het huis. Ach, dat doen we helemaal nee. niet zo vaak. Dat, nee. dat wordt wel gezegd, altijd, dat, dat maakt het wat spannender... en misschien wat aantrekkelijk om die bladen te komen. Dat doen we natuurlijk bijna nooit. Ja. Maar is de essentie van Roddel niet dat je... ...iets over een ander vertelt, iets persoonlijks deelt... waar die persoon zelf niet bij is. Ja, dat is eigenlijk, dat is, dat is eigenlijk roddel. Een dat dat kwaadsprekerij. Je... Ja, nee. Dan, dat is dan... in dit geval met Ben Kramer niet het geval. Nee, nee. Je, je roddelt in de goede zin van het woord als je iemand mag en je spreekt kwaad. Dat is ook roddel. Als je iemand niet mag of die staat je tegen of hij zingt vals of dan, dan, dan heb je de behoefte om af te geven. Weet je? En dan, dan ga je ook wel vaak dingen verzinnen die er niet zijn. Nou, roddel was in de Gouden Eeuw duidelijk een wapen met het woord of met een pamflet of met een hekel dicht om reputaties te schade en gewoon de grond in te boren, had Geerde. Ja, dat klopt. Dat, dat klopt. gebeurde niet met Maurits, maar uh, een andere oranje familielid... Willem III, die kreeg er ook achter zich aan dat hij mogelijk wel van de heerliefde was. Ja, maar ook, ook dat heeft hem ook niet geschaad, hoor. Want, uh, laat we zeggen, hij had een on onaantastbare positie. Maar er zijn voorbeelden van... Uh, uh, hooggeplaatste figuren uit de Gouden Eeuw... die bijvoorbeeld zakelijk totaal te gronden zijn gericht... doordat hun reputatie door Rol was... Uh... Ad, ik wil even weten of de mensen zelf ook wel eens roddelen. U durft er niet over te bellen, hè? 0800 1121. Vertel het mij gerust. Niemand die het hoort. 0800 1121. Roddelt u zelf ook wel eens? Heeft u nog een leuke? Of wilt u gewoon vreselijk afgeven op deze schandelijke stellingname? Eh, hashtag lijn 1 of mailen naar lijn 1, apstaatje ntr.nl. En ben Holthuis, het is toch nog wel eens gebeurd... Dat, uh, want we hebben het net over Maurits en Willem III... koninklijke of royale fenomenen uit de Gouden Eeuw... dat het Koningshuis toch uh, behoorlijk linkwerkt. Prins Klaus het is tot processen gekomen. Hebben jullie daarvan geleerd? Nou ja, of je daarvan geleerd hebt, ik, ik, ik vind het... Doen jullie het niet meer? Nou, uh, ik denk dat we over het Koningshuis vrij braaf roddelen in Nederland. Als we al roddelen. Want... Uh, Met je klef. Uh, uh, ja. Eigenlijk wel, ja. Want, want het publiek houdt van het Koningshuis. En het is niet aan de rollenbladen om nou uh, tegen uh, berichten te brengen... die tegen het gevoel of tegen de wens van het publiek in te gaan. Nee, privé heeft ook een stuk over... Uh, um mevrouw, eh, onze schat hier, van Frizo. Eh, Mabel. Mabel. Thomas Ros heeft pas geleden in diverse uitzendingen gezegd... dat hij het boek hè, over onze vrouw Tripoli... eigenlijk had willen uitgeven al eh, in het voorjaar van vorig, dit jaar. Maar toen kwam dus de lawine over Frizo heen. Heeft hij hem toch genoodzaakt om Mabel iets aardiger te maken? En dat komt dan wel in de bladen? Ja. Nou, dat, dat, Want dat, dat, dat willen de bladen graag. Dat wil het, nee, dat willen het publiek graag. En de bladen brengen wat het publiek graag wil. Ja, terwijl dus ja, is toch best wel de... een beetje ondeugend is Ja, geweest. maar de, de, de, het imago van Mabel is natuurlijk drastisch veranderd. Hè? Mm -hmm. en, uh, en mede door uh, het ongeluk van Frieso is ze natuurlijk een stuk geliefder geworden. En, en uh, ja, da, daar moet je ja. rekening mee houden. Ja. -geer denk denkt, dit is open. Uh, roddel in de Achterklap in de Gouden Eeuw. Heb je meteen een volgstoeloop? Nou, was, we hebben een heel druk weekend gehad. Ja. Ja, absoluut. En wat zeggen de mensen? Nou, ze komen in ieder geval met een hele brede glimlach komen ze uit onze paskamers. waar je de roddels kunt beluisteren. En, uh, ik zal het even de... beschrijven. We zitten er vlakbij, midden in Horen. met het standbeeld van Pieter Koen daar. En dan kijk ik om me heen. En er zijn inderdaad een soort paskamertjes met gordijntjes. die doe je open. En dan kun je, ik heb het al gedaan, door het sleutelgat kijken van de slaapkamer van Prins Maurits. Bijvoorbeeld. Nou, zijn bed. Ja. En wat is er nog meer te zien? Nou ja, uh, we hebben uh, zeg maar hele grote paskamer. Pagina's opgemaakt die zo uit de privé of de story zouden kunnen zijn. Waar in negen thema's de roddels uit de Gouden Eeuw noem ze worden even, gepresenteerd. Noem de nou, bijvoorbeeld, we hebben een aantal thema's gekozen die uh, als ondeugden uh, bekend stonden. Onmatigheid. Bijvoorbeeld, uh, Andries Bikker. Dat was een, uh, een regent uit Amsterdam. die meer dan 200 kilo woog en bij een vluchtpoging. Uh, toen uh, het Muiderslot werd belegerd, uh, klem kwam te zitten in het uh, venster en zichzelf uh, bevuilde. Uh, nou, dat is een onmatigheid. We hebben onkuisheid, we hebben afgunst. Maar we hebben ook een aantal categorieën gekozen uh, van uh, personen uh, in de Gouden Eeuw. Bijvoorbeeld kunstenaars, uh, we hebben uh, burgemeesters, we hebben het wijf. De, de vrouw, waar natuurlijk ook uh, flink over uh, geroddeld werd. Mailtje van Ad Wouwstra. Walgelijk, onvoorstelbaar dat zoveel mensen... Andermans vermoedelijke ellende willen weten door het lezen van Rollepers. De Telegraaf in haar bijbladen voorop. Wat een rotlectuur. Ja, Ad, dat kan je vinden. Maar Ben Holthuis, er zijn genoeg mensen die dat toch ook allemaal dolgraag lezen. Ja, heel veel Ad, Ad Geerdink heeft dit juist ingezet om te laten zien dat het van alle tijden ja. is. Ja. Ja, klopt. Namelijk ook een sociaal smeermiddel, maar ook nogmaals om mensen echt onderuit te halen. Het was gemener gewoon in nou, de Gouden Eeuw. In, in de Gouden Eeuw had je uh, niet die massamedia tot je beschikking om je eigen reputatie ook weer... Want dat, Ben vertelt dat net, dat uh, mensen zich ook aanbieden om in de bladen te komen. Daarmee werken ze ook als het ware aan hun eigen reputatie. Die had je in de gouden merk eeuw. merk dat ze zijn. Ja, precies. Hè? Je hebt tegenwoordig de mogelijkheid... als je bij wijze van spreken uh, over je geroddeld wordt... om dat zelf ook wat weer te herstellen... door zelf in programma's als hoofdgast te zijn... of een interview in een blad aan te bieden. Of vanavond te zingen op 125 jaar carré. Bijvoorbeeld. Alle bladen zullen daar voor de deur nou hangen, Ben, toch? Oh, ik denk het wel. Daar komen veel sterren natuurlijk. Maar uh, kijk, je, je moet roddelen. Uh, uh, deze meneer die dat nu schrijft, die, die, die ervaart het zo negatief maar je kunt het ook heel positief ervaren. Bekende mensen, BN'ers, uh, koninklijke mensen... zijn vaak ook uh, rolmodellen. Hè? Die, die, uh, ik bedoel, Jos Brink is daar een goed voorbeeld van. Ronnie Tobe, die ging samenwonen met een man... en daar ging daar open over vertellen. seksualiteit. Waardoor als je, ja, waardoor het jezelf overkwam als moeder... kon je zeggen, nou, Jos Brink is aardig... dus mijn zoon mag dat ook wel of de buurjongen. Herkenning... Herkenning, zeker. En dat is er nog steeds natuurlijk. Maar, maar toch toch al ook, wel minder. Ook een, ook een vorm van troost. In die zin dat, dat het hen ook overkomt. Allemaal zeker, scheiding, uh, uit uh, de kast komen. Nou ja, of, uh, een, of, een, of een doodzieke man. Of je man verliezen als sterren. Uh, uh, uh, en daar vertellen die mensen ook over. En dat, daar vind je ook troost in. Of herkenning. Of bevestiging. Zou jij een story over de, over de Gouden Eeuw willen maken? Ik bedoel, als je nou straks hier langs loopt. Hè, even wat beter kunt bekijken. Zit er dan een lekker stuk in Prins Maurits, vier eeuwen later? Nee, dat is nu niet meer interessant. Wel om terug te kijken, maar dat, dat is meer de historie ervan. Maar uh, het is niet zo dat mensen nu hollen naar de winkel... als Prins Maurits want toen nu op de cover van een rondelblad zat. Die tijd is voorbij. Ik heb hier van jouw hand een, een kloekboek... met uh, de zangeres zonder naam op de cover. Een gebroken portret, althans het glas van haar portret is gebroken. Stervend zonder naam heet het. Schokkende onthullingen over het trieste einde van Merische zo heette ze, was bij de presentatie een paar jaar geleden, 2009... daar was ook Alexander Pechtold ja. van D66... die heeft wel degelijk dit in de Kamer gebracht. Ja. Dus het, en dit was gewoon... Heftig serieus. Ja, Wat was er ja, aan de hand met de zangeres ook weer? Nou, is in Aan het eind van haar verzorging een beetje dubieus verzorgd, hè, Nou ja, zeggen? dubieus verzorgd, afgesloten van de buitenwereld... beroofd van al haar bezittingen eh, en, van, en van de rechten... die ze ook na haar dood nog zou hebben. En eh, eh, ja, dat, dat is dan toch weer een voorbeeld. En dat gebeurt aan de lopende band in Nederland. Alleen we realiseren ons dat niet omdat we er niet in, in mee in aanraking komen. Maar door zo'n boek of door zo'n onderwerp... door zo Persoon, uh, komt dat in de Kamer? En dan ineens komt er een wetje of een, een, een, een regeling vanuit de overheid waardoor die mensen wat meer beschermd worden. Dankzij dus al... Alexander Pechtold, voormalig wethouder van Leiden, want daar wonen ja. ze heel erg lang. Maar wat voor een wet was dat en, hij, en werkt het ook? Uh, nou, het is nog steeds. Nu kunnen ouderen in ieder geval van tevoren een zo zogenaamd voortestament maken. Waardoor ze, waarin ze kunnen regelen waarom ze uh, door wie ze verzorgd willen worden als ze handelsonbekwaam worden. En dat kon eerder niet, dat bepaalde de rechten. En dan had je allerlei boze mensen in je omgeving die dachten... nou, als ik nou de bewindvoerder word, dan beschik ik ook over de bankrekening. De tweet van Rob Velders. een van de redenen dat ik nog naar de kapper ga. Roddelblaadjes lezen, zie je wel. Zijn er wel, hoor, die er vooruit durven komen. Mevrouw Rademakers, u ook, hè? Uh, ja, Rademakers, zonder is. Maar ja, nou, uh, ik... Uh, Mevrouw Rademakers, uh, goedemorgen. Ja? ja, vertel. Ja. Uh, nou, ik heb uh, voor mijzelf over roddelen zoiets van, als ik er maar geen last van heb. Uh, er wordt altijd uh, wel over mensen gepraat. Ik woon in een kleine gemeenschap. Uh, nou, ik ga er gewoon vanuit dat uh, mensen over mij me praten. Maar als mensen raar naar me gaan kijken, nou... Wil de gemeenschap zoiets... bellen over mevrouw Rademaker? Gemeenschap, bel over mevrouw Rademaker. Wat, wat wordt er achterurig allemaal over u verteld, mevrouw Rademaker? Ik zou het niet weten... Uh, maar maar het mag wel. Uh, uh, natuurlijk, maar als mensen mij vreemd aan gaan kijken. dan heb ik zoiets van. Uh, uh, eh, dan, dan probeer ik er bijvoorbeeld achter te komen. zo van, nou. wat wordt er gezegd? Uh, klopt dat? Of is het gewoon iets. Uh, uh, ja, verzonnen, aan elkaar gebreid? Wat bijvoorbeeld beeld zo van in. De roddelbladen gebeurt. Gaat u wel eens vreemd, mevrouw, gaat, gaat u wel eens vreemd mevrouw Rademaker? Uh, nee. Hoe is het met huwelijk? Uh, ik, uh, ik woon alleen. Ja. ja. En, en gaat, u wel, gaat, dus, u, gaat u wel eens klappen met uh, de buurvrouw? Eh, uh, uh, hoe bedoelt u? Nou, gaat u, gaat, roddelt u uh, zelf wel eens? Uh, nou, ik, ik, ik praat wel eens over mensen, maar ik probeer dat echt uh, uh, zo discreet mogelijk. En uh, Misschien heb ik soms wel iets van, oeps, dat had ik niet moeten zeggen. Maar u geeft het nou juist om zo aardig aan, hè? Een kleine gemeenschap, dat is demografisch heel mooi omschreven. Want die willen toch alles van elkaar weten en die weten toch ook alles van elkaar? Eh... Uh... Ja, maar roddelen eh, en kwaadspreken werd ook uh, genoemd. van, hè, uh, dat is wat anders als gewoon weten. Ja. Uh. Ja? Gewoon een beetje los met de feiten omgaan, mevrouw Ranemaker. Ik, ik kijk even naar een tweet van Jeffrey. Wat kunnen mensen toch mooie verhalen maken van dingen die niet kloppen? Ik doe er niet aan mee, leugens. Ad Geerdink, wat is dat? Uh, jammer. Want dan ont ontneemt hij zichzelf de kans om eens even te kijken... hoe dat vier eeuwen gelegen ging. Uh, nogmaals, afgelopen zaterdag open. Uh, mensen gaan in die vitrinetjes en komen er met een glimlach uit. Wat hebben ze, wat, wat, waar hebben ze het dan vervolgens over? Nou ja, Vertellen ze het aan elkaar door? <laughs> Ik denk dat, dat men vooral uh, um, zeg maar, lacht om, om het feit, een, een stukje herkenning. En het feit dat uh, uh, er eigenlijk in essentie in 400 jaar niet zoveel veranderd is. Het is heel menselijk. Ja, heel menselijk. En, en in, in roddel zit vaak ook iets van, uh, je kunt er steun in vinden, maar er zit ook vaak een beetje leedvermaak. Van uh, toch een beetje ook uh, genoegen erin scheppen wat anderen overkomt. Ja, maar ook wat anderen die veel meer hebben uh, ook moeten overkomen. Want het nou ja. is ook heel egalitair. Hè? Absoluut. elkaar op elkaars niveau houden in nou, de polder. Er is bijvoorbeeld een, een, een prachtig voorbeeld van uh, een, een huis van een uh, regent hier in Hoorn. Dat staat op een gegeven moment in brand. Uh, er zijn een paar huizen daarnaast die ook in brand staan. De vrijwillige brandweer komt. En die blust alle huizen behalve dat van de regent. En dat. Wordt volledig, uh, dat brandt volledig tot de grond toe af. Die, die man die stond heel als een hebzuchtig, egoïstische persoon bekend. Gelachen dat ze hebben in Horen? Nog wekenlang? Nou, uh, jarenlang. Ja. Want uh, met het puin van het huis is de weg verhard... waar hij iedere dag met de koets overheen moest. Dus hij reed iedere dag met... Over uh, zijn eigen leed. Nou, precies. Dus, nou ja, werd je eraan herinnerd? En daar werd dan uh, uh, een, een pamflet over geschreven. daar konden mensen dan uh, oh. nog... Uh, Tijdenlang uh, zich aan verkneukelen. Ja, nou, zo zie je maar hoe gewone of ongewone dingen. en zekere afrekeningen in uh, eigen circuit. Uh, ook van alle tijden zijn. Maurice die tweet: Roddelen is een vorm van agressie. net als pesten en buitensluiten. Nou, Adgeerding daar heb ik misschien net een heel goed voorbeeld van genoemd. Want die man werd gewoon getreiterd. Ja, ja, nou, nou de, de, uh, hier gaat het bij roddel weer om kwaadspreken. Ja. En kwaadspreken kan inderdaad ongelooflijk schadelijk zijn. Ben, er zijn nuances. Godfouw. Nou ja, er zijn zeker nuances. Want je kunt ook roddelen in de, in de, in de aardige zin. Hè? Dat een mevrouw die, die ongeneeslijk ziek is geweest, of, of ziek is geweest en toch genezen is en er weer goed uitziet. Daar zeg je dan, heb je dan respect voor en dat zeg je dan. Dat zegt, dan ziet ze er toch prachtig uit of jaren jonger uit of ze heeft het toch gered. Dat is ook roddelen, want dat doe je ook achter de rug van die mevrouw. Of meneer om. En dan heeft het een positief effect. Maar die kwaadsprekerij komt vooral... Uh, dat doe je vooral over mensen die je niet mag ja, of ja. die je iets niet gunt. Ja, zoals uh, zoals die, die, die, die man dan hier wiens uh, huis uh, afbrandde. Dan, dan, dan gun je dat die man. En dan dik je dat nog eens flink aan met, uh, met wat uh, gedachten die je uitspreekt. En, en maar zo zijn het toch uh, van jou, uit, uit jouw moderne praktijk... en hier op deze tentoonstelling toch ook een aardige studies in uh, ja, menselijk gedrag. In, in werking van de samenleving. Zeker. En, en, en als ik nog, mag ik nog een vraag ja, stellen aan Ben? Tuurlijk, tuurlijk. Uh, in, in de 17e eeuw was het zo uh, hoe schandaliger en hoe... Uh, ja, uh, bijzonderder eigenlijk het verhaal was, hoe beter het verkocht. Is dat voor jullie ook nog steeds een, uh, zeg maar een motief? Nou, dat hangt een beetje van de persoon af. Kijk, iemand die, die, uh, die het negatief die verkoopt is... Estelle verkoopt zeker met niet meer. Estelle verkoopt erg goed, anders staat ze niet op de voorkant van de, van de bladen. Maar je, hebt het, je ziet het nu bijvoorbeeld bij Mabel. Mabel lag niet goed bij het publiek. Hm. Ze had gelogen, of het allemaal waren ze is een tweede, maar ze had gelogen. Uh, ze is een beetje cool, ze is een, een beetje bits achter en zo. Niet van het, en dan, volk. Niet van het volk. En de, de, ze lag er ook uit. Ze was niet populair. Het overkomt Frizo... en dan zie je dat het ja. meteen bijdraait. En uh, je moet het niet Mensen in je hoofd halen... Mensen zich over ja, haar. Je moet het niet in je hoofd halen om nu mebel te vloeren. Dat moet je echt niet doen. Daar schiet je niks mee op. En, en Ik weet ook niet of er een reden voor zou zijn... maar al zou die er zijn, dan doe je het nog niet. En Bram... Gaat hij nog lang door? Nou, ik weet niet of hij nog lang doorgaat. Als verkoop uh, uh, nou, Bram op zich verkoopt niet zo goed hoor. Dat is meer dan Eva. He, de vrouw die aan hem is blijven hangen en later weer weggegaan. Dat is de nou, Ik lees in alle bladen dat ze wel dichtbij hem in de buurt blijft. Oh ja, misschien is dat ook een soort strategie. Wat, wat, wat in, in, in vroegere tijden ook al gebeurde. Je laat lekken naar buiten en je doet wat dus uitpakken naar buiten. Is ja. dat nou nieuws? Dat een, uh, Eva een appartement huurt in de buurt van Bram? Ja. Nou ja, of het nieuws is of, of niet. Maar in ieder geval voor de roddelbladen is het wel nieuws. En uh, Eva is een ster. Dus uh, alles van de sterren wil je weten maar kunnen jullie kunnen jullie gelet op heel kort nog kunnen jullie gelet op deze algemene menselijke behoefte niet nog jaren door er nou, komen het nieuwe estelsen en bramsen even. Ja, wel, maar de taboes zijn weg. En da daar draait het bij Roddelen vooral om. De no bij, uh, je toetst je, je, je onderwerp aan normen en waarden. En we, we, we hebben een heel groot incasseringsvermogen gekregen de laatste jaren. Wat wel blijft, is natuurlijk altijd het kletsen over de huistuin en keukendingen. Maar de schandaalkans zal toch een beetje minder worden. En wie wil weten waar het allemaal begonnen is... of dat het al heel oud is, die moet naar het Westfries Museum komen in... Horen. Ik denk dat we dit moeten besluiten, maar we kunnen er nog uren over doorgaan. Lijn 1 over Roddel. Morgen over andere serieuze problemen in de maatschappij. Dank u wel. Dit was Lijn 1 bij Roddel en Achterklap in de Gouden Eeuw in Horen. Tot morgen met Naida.